11 uur. Aanoek Thijssen met het NOS-journaal. De vrouw die vanmiddag werd doodgeschoten bij het Tweestedenziekenhuis in Waalwijk. werkte in dat ziekenhuis op de afdeling Plastische Chirurgie. De vrouw van 28 werd vanmiddag om 5 uur in haar auto onder vuur genomen. door een onbekende man. De politie van Waalwijk heeft tot laat in de avond naar de voortvluchtige man gezocht. De zoekactie gaat morgen verder. Er komt een nieuw onderzoek naar de rol van de NS bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg, heeft minister Dijsselbloem besloten. Het vorige onderzoek naar onregelmatigheden werd gedaan door advocatenkantoor De Brouw, dat ook de huisadvocaat is van de NS. Minister Dijsselbloem zegt dat hij niet twijfelt aan de integriteit van het adv advocatenkantoor, maar dat hij toch een second opinion wil van oud-ombudsman Brennick Meijer. In de Amerikaanse stad Ferguson is de noodtoestand afgekondigd... nadat de herdenking van Michael Brown gisteren was uitgelopen op rellen. Daarbij werd geschoten door de politie en demonstranten. Eén demonstrant die op de politie schoot is aangehouden en aangeklaagd. En nu de noodtoestand geldt, heeft de federale politie het voortzeggen in Ferguson. In Amsterdam is vrijdag een brugte Britse crimineel opgepakt. Patrick Adams, ook zijn vrouw is aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het neerschieten van man in Londen, twee jaar geleden. Ze blijven in afwachting van een uitlevering vastzitten in Nederland. Patrick Adams is de jongere broer van topcrimineel Terry Adams, ook wel bekend als de godfather van noord londen de gemeenteraad van Amsterdam is bang dat de bouw van de Noord-Zuidlijn nog meer vertraging oploopt omdat installatiebedrijf Imtech aan de rand van de afgrond staat. Dat meldt de lokale zender AT5. Imtech bouwt onder meer de liften en roltrappen bij de Noord-Zuidlijn. De Duitse tak van het bedrijf vroeg vorige week faillissement aan en vandaag werd bekend dat de banken geen noodlening meer willen geven. Het weer. Vannacht geleidelijk overal droog. Ook morgen blijft het droog en het schijnt de zon af en toe. Het wordt dan maximaal 26 graden.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 Dat er een ander meisje uit een andere klas. Uh, of uit dezelfde klas, dat zou ook kunnen, maar in ieder geval ook 15 jaar dat meisje. Meneer Duin, ik, uh, ik laat me dopen dan en dan. Zou u ook bij mij willen komen kijken. Uh, Wat zou ik wel fijn vinden als u erbij bent? Nou, dat denk je weer. Dus uh, dat was ongeveer uh, ja, hetzelfde. Maar ik, uh, met dat verschil, dat ik uh, tegen mijn vrouw zei van uh, vind je het niet fijn om ook mee te gaan.